In een tv-toespraak zei Bolsonaro dat het hoge aantal bosbranden... in het Amazonegebied een gevolg zijn van droogte en hoge temperaturen. Chili kampt met een van de langste periodes van droogte in 60 jaar tijd. De problemen zijn vooral groot in de regio van de hoofdstad Santiago... in het midden van het Zuid-Amerikaanse land. Meren waar vroeger toeristen gingen zwemmen in de zomer... zijn compleet opgedroogd. Er valt al zo'n tien jaar te weinig regen... om vee, industrie en mensen van water te voorzien...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 We're Don't you see, everybody come out listen. This is singing joyfully. Everybody look up and feel the hope that. We live in makes you give in and cry. Say, live and let die. This ever-changing world in which we live in Makes you give in a try To so live and let die